Freddy Fantijn met het NOS Journaal. De Nederlandse Gezondheidsraad waarschuwt dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is en dat mensen aan de complicaties ervan kunnen sterven. De Europese Commissie maakt zich grote zorgen over uitbraken van de mazelen in Europa. Voor het tweede jaar op rij worden duizenden kinderen en volwassenen ziek terwijl er een vaccin is waarmee niemand de ziekte hoeft op te lopen. Een oorzaak is dat steeds meer ouders twijfelen aan de inenting. In Italië leidt dat zelfs tot zogenoemde mazelenfeestjes waar kinderen doelbewust worden blootgesteld aan Mazelen. Daar overleden vorig jaar vier mensen en duizenden Italianen werden ziek. Ook dit jaar zijn er al vier doden gevallen en zijn 900 mensen besmet. Ondanks een nieuwe wet die ouders in Italië verplicht hun kinderen te vaccineren. Op internet is een filmpje opgedoken waarin iemand, vermoedelijk de dader van de aanslag gisteravond in Parijs, trouw zweert aan IS. IS had de verantwoordelijkheid voor de aanslag al opgeëist. De dader stak in op voorbijgangers. Eén man is aan zijn verwondingen overleden, vier anderen raakten gewond. De dader van twintig werd doodgeschoten door agenten. Hij is geboren in Tsjetsjenië, maar de Tsjetjenische president heeft gezegd dat Frankrijk verantwoordelijk is voor de aanslag omdat de man in dat land is opgegroeid. En Afghaanse troepen hebben urenlang gevochten met een groep zwaar bewapende aanvallers rond een overheidsgebouw in de stad Jalalabad. Daarbij zijn volgens plaatselijke functionarissen zeker 15 mensen gedood. Meer dan 40 mensen raakten gewond. De aanval begon met een ontploffing, waarna de aanvallers zich naar binnen vochten. Het gebouw werd na nog twee explosies heroverd door de Afghaanse troepen. Het weer, eerst een aantal buien met kans op onweer. In de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt 13 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen de zon door. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Ja, en dan gaan we nu naar het tweede deel van onze uh, klassieke uitzending. Iedere zondagavond tussen 7 en 9. En op de klok van 8 uur beginnen we dus na het NOS-journaal met het tweede uur. Wij gaan starten met een stuk van Andrew Lloyd Webber. En dat heet het Pie Jezus. En is gezongen door Anna Netrebko, een sopraan. Gaat u luisteren naar het Pie Jezus. Tot zover het Pie Jesu van Andrew Lloyd Webber. En van daaruit gaat onze klassieke reis vanavond richting Robert Schumann. En van hem draai ik straks het nummer... Um, of het nummer... <laughs> van hem draai ik straks het cello-concert in A-mineur, opus 129. En dat heet Niet zo so snel... Het wordt uh, gespeeld door Tibor de Machula, dat is de cellist... en deze wordt begeleid door het Berliner Philharmoniker. Ja, die waren nog niet aan de beurt. <laughs> Ineens was het afgelopen. Wat raar. Ik, ik had nog wel een mooie, mooie afsluiting verwacht. Helaas. De, het volgende waar we naar gaan luisteren... is de overturen van die Vledermaus van Johan Strauss. Um, het wordt uitgevoerd door het Yamagata Symphony Orchestra... onder leiding van de Japanse dirigent Norichika Limori. Twee muzikale stukken wordt het de hoogste tijd voor weer een mooie aria. En daarvoor gaan we naar de componist Vincenzo Bellini. En hij schreef de opera Norma in 1831. En wij gaan luisteren uit een stukje van die opera. Um, en dat wordt gezongen, de, deze aria die ik heb uitgekozen... wordt gezongen door Maria Callas... Jawel, zij zelf. Zij zingt het Casta Diva en wordt begeleid door het Orchestra del Teatro alla Scala uit Milaan. Ik hoop dat de glazen bij u thuis nog heel zijn. Wat ging ze hoog, hè? Het is toch prachtig, die vrouw. Het volgende stuk waar we naar gaan luisteren... dat is van Jean Sibelius. Het heet Valse Trieste, opus 44, nummer 3. En het wordt gespeeld door de Norwegian Radio Orchestra. En dat was Sibelius met een Valse Trieste. Dan is het nu tijd voor een, een dame die in deze lijst naar mijn mening niet mag ontbreken. Ondanks dat ze nog springlevend is, maar een componiste van wereldklasse. Ik heb een nummer van haar meegenomen om naar te luisteren. Ja, dat, dat, dat wilde ik u eigenlijk ook nog even vertellen. Ze heeft zulke grote klassen. Ze schrijft ook veel muziek en dergelijke. En ze heeft ooit al... Een Grammy Award gewonnen en een Academy Award. Um, ik heb het nummer Resurgam van haar meegenomen. En de violist die u hoort, dat is Gris Carrick. En de harp wordt bespeeld door Skyla Kanga. Het volgende stuk waar we naar gaan luisteren is van de componist Daniel Jones. Die leefde van 1912 tot 1993. We gaan luisteren naar het symfonie nummer 9 Maestoso Allegro. En het wordt uitgevoerd door het BBC Welsh Orchestra. de tijd voor weer een paar mooie stemmen. We gaan luisteren uh, naar een uh, compositie van Giovanni Battista Pergolesi uh, genaamd het Stabat Mater Dolorosa gezongen uh, door de Franse contratenor Philippe uh, Jaroussky. Zover het Stabat Mater. bleek me wel geschikt voor deze moederdag. Het is immers een. Uh, het Stabat Mater, dat, dat is immers een van de beroemdste middeleeuws Latijnse gedichten. op de moedergods. in haar smart om de gekruisigde Christus. En het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht Stabat Mater Dolorosa. En in het Nederlands betekent dat. De moeder stond bedroefd. We gaan richting het einde van dit programma van vandaag. Um, ik hoop dat u genoten heeft van de mooie muziek die ik heb meegebracht. En um, ja, ik, ik, ik had veel meer bij me, maar ja, twee uur is zo kort. Het is zo voorbij. Ik heb nog genoeg staan en uh, er zijn wat verzoekjes binnengekomen gaandeweg het programma. Die ga ik dan de volgende keer, als ik weer eens aan de beurt ben voor dit programma, ga ik ze voor u draaien. En er is zelfs een luisteraar die beloofd heeft dat die 5000 muziekjes in zijn hoofd voelde opkomen die hij graag zou willen horen. Nou, stuur ze maar door en dan maak ik daar een mooie playlist van voor de volgende keer. Het laatste nummer waar we vandaag naar gaan luisteren, dat is een uh, compositie van George Frederik Hendel. Ik ga voor u draaien de keyboard suite in D-mineur. En het wordt uitgevoerd door het Sydney Youth Orchestra onder leiding van dirigent Alexander Bridge. Ik hoop dat u genoten hebt. Ik dank u voor het luisteren naar dit programma. En ik hoop heel snel weer een mooi programma voor u te mogen maken. Maar volgende week kunt u weer luisteren naar een samenstelling van het programma door Ruud Jansen. Ik wens u nog een fijne voortzetting van deze mooie zondag toe. Tot ziens.